Hallo en welkom bij Blindspot. Vandaag gaan we het hebben over hoe maak ik een widget van mijn podcast feed. Daarvoor ga ik naar de website Feed to Podcast. www f -E, e d 2 p o d c a s -T .com. Daar vind ik een invulvakje, uh, waar ik mijn feedadres kan invullen. En vervolgens activeer je de knop Go. Er wordt een uh, widget gegenereerd met XML. Deze kun je kopiëren als je nieuwe podcast RSS feed URL... Oftewel een nieuwe verwijzing naar je feed. Uh, met enig verschil dat er nu koptelefoontjes voor je mp3 getoond worden. Uh, vervolgens kan je de reclameafbeelding verwijderen die bovenin zit in de widget. Daarvoor ga je de link get Customize this widget. Then put it anywhere. Links onder customize this widget staat brand URL. Verwijder de tekst dat in het invoerveld staat. En eventueel kun je de kleur van de box aanpassen bij de border color. Ben je tevreden met het resultaat, dan ga je de link Customize this widget activeren. Je widget wordt nu aangepast. Vervolgens activeer je de link Click here to get the code. Oftewel op zijn Nederlands klik hier om de code te verkrijgen. Rechts worden de mogelijkheden van je widget getoond. Activeer degene die van toepassing is, bijvoorbeeld de blogger. Blokker. En vervolgens krijg je weer een nieuw schermpje waarin je kunt kiezen. En namelijk, uh, je kunt de cat the code knop activeren of je kunt loginnen met de account van bijvoorbeeld blogger. Uh, dat laatste ga ik niet bespreken, dat spreekt eigenlijk voor zich. Het uh, bespaart ook de volgende stap als je dat uh, uitvoert. Namelijk dat het direct op de website of op jouw blog wordt toegepast. Als je de activeer code activeert, dan moet je nog vervolgens copy de uh, code. En de code wordt gekopieerd om elders te plaatsen in een website. Dat heb ik ook gedaan in deze blog. Dus uh, ik zou zeggen, kijk naar het resultaat en heel veel succes. Oké, okay, dat was het weer voor vandaag. Bedankt voor het luisteren en morgen weer een nieuwe dag.